9 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Veel mensen die door hun huisarts zijn doorverwezen naar het ziekenhuis... wachten nog steeds op een afspraak. Volgens de Patiëntenfederatie gaat het om 1,2 miljoen verwijzingen die zijn uitgesteld. Het gaat om mensen met kwalen die niet levensbedreigend zijn... maar wel veel pijn kunnen veroorzaken. Een bewaker van een kleuterschool in het zuiden van China heeft 37 kinderen en twee volwassenen aangevallen met een mes. Drie slachtoffers zijn er slecht aan toe. Het hoofd van de school, een andere beveiliger en een leerling. De dader is gearresteerd. Zijn motief is nog niet bekend. In China zijn vaker mesaanvallen op scholen. Daarom is de afgelopen jaren de bewaking van scholen verscherpt. Vanaf vandaag kunnen er weer EHBO en reanimatiecursussen worden gegeven. Er zijn richtlijnen opgesteld door onder meer het Rode Kruis en de branchevereniging Bedrijfshulpverlening. Zo worden er bij de praktijklessen extra hygiënemaatregelen maatregelen aangehouden, zijn er looproutes aangegeven en worden tijdens de oefeningen anderhalve meter afstand gehouden. Taxichauffeurs zien de toekomst somber in. Uit een enquête van vakmond FNV blijkt dat 70% denkt binnen een jaar te stoppen met het werk. En bij leasebedrijf Leaseplan heeft een kwart van de chauffeurs het contract voor de auto al ingeleverd. Chauffeurs mogen met een plexiglas scherm in de taxi passagiers vervoeren. Maar de vraag is sterk teruggelopen omdat er nauwelijks nog toeristen zijn en evenementen zijn afgeblazen. Theatermaker en rolstoelsporter Mark de Hond is overleden. Hij had kanker. In 2002 werd bij hem een tumor ontdekt in zijn ruggenmerg. Bij een van de spoedoperaties raakte de zenuwen bekneld... waarna hij gedeeltelijk verlamd raakte en in een rolstoel belandde. Als rolstoelbasketballer speelde hij in de eredivisie en voor het Nederlandse team. In 2018 werd opnieuw een tumor ontdekt... waardoor hij zijn theateroptredens moest uitstellen. Mark de Hond is de zoon van opiniepeiler Maurice de Hond. Hij was 42 jaar. Het weer af en toe zon, verder vooral bewolking en 13 tot 18 graden met aan de kust veel wind. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat één file in Noord-Holland en dat is op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen...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 I'm gonna go to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 I am the girl with golden hair. I wanna see.